Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft Johnny W. veroordeeld tot 14 jaar en 5 maanden cel... en TBS met dwangverpleging voor de dood van de Roemeense Mirela Mos in 2004. Toen had 20 jaar en TBS met dwangverpleging geëist. Betrokkenheid van W bij twee andere misdrijven, de verdwijning en vermoedelijke dood van Sabrina Oosterbeek in 2017 en de dood van Monique Rossier in 2003 is volgens de rechter niet bewezen. Vooral de manier waarop Johnny W het lichaam van Mireille Lamos heeft verborgen wordt hem ernstig aangerekend. Het lichaam van een vrouw werd destijds in meerdere vuilniszakken teruggevonden. Het leven in Hongkong heeft vandaag voor een groot deel platgelegen door een algemene staking. Er reed bijna geen openbaar vervoer, honderden vluchten waren geannuleerd en er stonden lange files. Tienduizenden betogers waren op de benen en de politie zette opnieuw traangas in om ze uiteen te drijven. Op sommige plaatsen kwam het tot een confrontatie tussen demonstranten en de oproerpolitie. De protesten in Hongkong tegen de groeiende invloed van China worden steeds feller. Afgelopen weekenden gooiden betogers met stenen naar een politiebureau en blokkeerden ze een verkeerstunnel. Meer dan 40 mensen werden opgepakt. Een Duits jongetje van vijf heeft vrijdagmiddag het alarmnummer van de politie gebeld. Hij was boos omdat zijn vader door rood was gereden. Het telefoontje werd vrijwel meteen afgebroken waarop de meldkamer terugbelde. De kleuter vertelde toen dat zijn vader twee keer door rood was gereden en dat hij opgesloten moest worden. Na een goed gesprek met de beambte vond hij het niet langer nodig dat de politie een patrouillewagen langs zou sturen. Het weer, geregeld zon en tussen de wolken door op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is tussen de 22 en 26 graden. Morgen ook periode met zon en meest droog. Alleen in Limburg is er kans op regen. Het wordt in de middag 21 tot 24 graden bij matige zuidwestenwind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arno Boekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Is de zomer van ZFM met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Wat een lekker begin weer hè, Zandvoort op zaterdag bij CfM. 7 over 2, Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. En een speciaal eerste uur. Jaap Koper vandaag uh, in plaats van uh, Albert-Jan... Ja. Want uh, Albert-Jan zit nog in Spanje. Uh, goedemiddag ja. Die is er met zorgvakantie, geloof ik. Zo is dat. <laughs> ja. dus, maar het komt helemaal goed. Ja. Morgen is hij weer terug, dus uh, volgende ja, week uh, is hij uh, er weer. Gewoon een volle week weg geweest, een uh, beetje het idee. Zo is het. Ja. Nou, vanmiddag hebben we een speciale uitzending. Het instuur, Mick Boskamp in de studio. Ja! Dag jongen, hoe is het? <laughs> Dag meneer, goed, ja. goedemiddag. goedemiddag. Jullie zijn, jullie zijn gek, hè?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 Ja, mooi. Ik vind het vind het mooi om te zien. Ja, en, uh, en, en, dan, en, dan, en dan die Max Verstappen. Dat gaat toch helemaal nergens over? Nee. Nee, hij is vandaag ook weer lekker bezig, hè? Derde vrije training. Ja, gewoon op de tweede plek. Oh, ik zo denk, liefde. hij is de snelste, maar nou, dat de... scheelde een paar duizendste. Uh, uh, oh, dus. Een paar duizendste is ja. nog wel. Dus, dus dat beloft nog wat met de kwalificatie. En straks. volgens mij is die Lewis Hamilton, die, die scheidt in zijn broek. <laughs> Je had het toch van de weuken maar, maar Dat is, maar uh. dat, ja, het is een aanname, hè? Dat ja. weet ik niet. Maar Rob, dat is toch zo, of niet? Ja, zeker. Ik weet het heel zeker. En dan uh, gaan we zo meteen de zomerstop in. En dan denkt uh, Louis van: hm, we moeten nog een helft. Ja. <laughs> en er kan ja, nog ja. heel veel in gebeuren. Ja, hey, en nog wat en, beuren, en ja. dan krijgen we in volgens mij een riante update. Voor de voorzitters de, uh, nee, voor de de nog in de België. Voor? Ja, België is okay. de eerste na de zomerstop. Dus, uh, dus daar uh, wordt het volgens dan, mij al. Nou!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 plaatsvinden. Uh, vinden. Dat is uh, ook uh, volgens mij in het volgende uur. En dan om ergens om. Um, ja, ik, ik ben het niet hoor, want uh, mijn is, staat uh, gewoon. Er uh, staat, uh, staat ergens een beetje geluid van, uh, van een koptelefoon, denk ik, uh, wat uh, te hard, denk ik. Misschien. Die, ja, bij misschien... jullie deze knop? Ja, dus dat, ja, ja bij jou uh, denk ik. Ik zal. Uh, ja, ja, ja, ja, we, ja, voor de mensen die, die denken van... hey hoe komt dat nou? Ja, we, we, ik zat al uh, te draaien <laughs> de hele tijd. Ja. De, hmm. nee, uh, dus om half vijf hebben we dan uh, nog ergens een uh, dier van de week. En uh, daarvoor, uh, daarachter nog om kwart voor vijf nog iets uh, van een, uh, een gedicht, heb ik uh, begrepen. Dus, Oké, okay, hij, uh, hij blijft piepen. Ja, nou, nou, we gaan uh, gewoon eerst even een plaat draaien, ja? Nou, ja, gaan we dat ter even oplossen. Oh, ja. In ieder geval, Zandvoort op zaterdag blijft luisteren. Eerste uur te gast, Miek Boskamp. Dat was de uh, London Beat en You Bring Under Nou, voordat we met uh, gaan draaien, nog even een plaat speciaal voor Albert-Jan. Even naar Spanje toe. Solo in tu boek. Yo quiero acabar. Todos esos besos. Que te quiero dar. A mi no me importa. Que durmas con él.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 Tal vez.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 van uh, onze website, Bauer uh, de Webmaster. Hé, hey, kijk uh, ja, eens ja, aan. Uh, dus en Keurk. Uh, ja, die, uh, die zei, uh, uh, moet je een ijsje? Ik zeg, nou, dat <laughs> slaat niet op. Als, als, hij, als, hij, als ik uh, nee had gezegd, uh, hij zegt uh, was anders doorgegaan. He, zegt hij zo, ja. Ja, ja had, ben je Dat ook inderdaad al, uh, wel ja. gedaan, denk ik. Ja, ben je verslaafd aan ijs? Uh, dat is een leuk bruggetje, uh, wat je nu maakt. Uh, ja, nee, ik, uh, ik kan wel eens een ijsje kan ik wel waarderen. Maar over verslaving uh, gesproken. Ik betrap mij er wel eens op uh, dat ik uh, af en toe wel eens... Uh,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 Uh, Welcome to the Future, waar ik laatst geweest ben... of, of ja. Love Land, waar ik naartoe ga ja. volgende week. Dat vind ik fantastisch, want dan kan ik ja. om 11 uur s avonds het busje pakken, treintje pakken, bij je weer thuis. Ja. Uh, ja. ik, ik betrap me erop, ik heb hetzelfde. Dus ik hou ook niet uh, meer uh, zo van... Uh, dat ik uh, tot, uh, tot een uur of twee uh, door moet uh, jekkeren bij een, uh, ah. bij een uh, presentatie van een EP of wat dan ook. Uh, dan denk ik, ja, ik vind het uh, allemaal wel uh, gezellig. Ja. En uh, bovendien, die kan het me ook uh, amper voor over. Ja, maar het is ook een uh, leeftijdding, uh, denk ik. Want uh, uh, ik heb er ook uh, last van, uh, uh, jij, jij ook we ook hebben ook? er allemaal aan van. Natuurlijk <laughs> is, is dat een leeftijdding, maar het is ook... Weet je, als ik het vergelijk met vroeger... Rob, ik had alles. Ik had een waanzinnig huis in Amsterdam, een de Ik had een parkeergarage. Ik had een baan uh, waar ik 6000 euro in de maand verdiende.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 omdat je, je, je weet je, al het materialisme en alle, alle, al het gelul eromheen is allemaal zo onbelangrijk. Ja. We komen zo op waar jij uiteindelijk uh, ja. voor bent. Uh, dat, dat doen we zo. Uh, maar ik, ik denk dat het ook wel een beetje tijd is om sowieso denk ik David Crosby nu ja. uh, te laten horen. Ja, ja dat is, nou, dat ja? is over, de, over, ja, verslaving is natuurlijk al raar, maar over iemand te spreken die een heel bijzonder leven heeft. Ja, want er zit een verhaal inderdaad. Nou, ja, David Crosby is... is, is, is was een van de grootste, grootverbruikers van drugs aller alle tijden. Hmm. Hè, Crosby Stills Nation Jong, hij zat in de beurt. Ja. Heel mooi. Eetmaals High, dat mooie nummer nog geschreven ook. Ja. Fantastische stem heeft hij. Seks verslaafd, eh, eh, cocaïne verslaafd. Een vriendinnetje van hem die overleed, is ja. dood in een autoongeluk. Hij was zo verdrietig en toen ging het helemaal bergafwaarts met hem. Uh, uh, uh, uh, crack uh, roken. Uh, ja. uh, uh, uh, uh, hij, had, hij heeft.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 Wel, oh. Oh ja, ja jij oh, moet ja. het doen. Ik moet hem erbij pakken, want anders dan gaat het uh, helemaal mis. Ik denk, oh ja, dat, dat is er iets aan mij. Oh ja, leuk is dat, uh, dat ik dat op ja, ja, kijken van, ja, ja, van, ja, dat... kom maar met die plaats. Ja, kom maar op, kom maar op. Uh, uh, nee, nee, ik moet hem zelf... Uh, wacht even. Maar hij zit, uh, hij zit uh, zo te praten. Ja, dat is wel ja, ja, ja, ja, ja, Want ik denk, meestal wordt het voor mij geregeld. Maar in dit geval denk ik, oh ja, natuurlijk. Ik zit er ook half niet op. Je hebt er niks Ik Nee, nee, als het goed is, het goed is uh, komt hij uh, nu bij. Ik kan er niet bij, dus uh, laat maar ah, horen, ja. ja. dat is goed. Uh, hier is hij. Daar is hij.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 Jaap. Ja, dan zal ik ja. die uh, er ook maar even bij pakken, want anders zit ik weer uh, te pitten met... <lacht> met, met heb je hem, met, hem, heb je hem, heb je hem? Ja, ik heb het weer voor de uh, komende dagen. Ja, hij is uh, dit keer niet aangeboden door uh, Rico uit, uh, uit Hoofddorp. Nee, Hamermeer. die is even op nee, vakantie. die is uh, kennelijk uh, vanaf 31 juli dacht hij van uh, zoek het uit. En, <lacht> dus we hebben hem even geplukt van de uh, buienrader. En uh, die is opgesteld door Brian Verhoeven, de weerman van dienst daar.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 Nog wat uh, Italo van uh, Fun Fun en de Happy Station. Ditmaal uh, de originele uitvoering en niet uh, de uitvoering van uh, Ben Diebrand. Nee. Met die uh, scratch erin, uh, weet ja, je wel. Nee, je moet gewoon uh, deze versie uh, pakken. Dit was is, het originele. Uh, dit is inderdaad de originele versie. Niks uh, beters dan het originele verhaal. Goed, um,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 Uh, dat je dan een buddy uh, krijgt... dat je in een bepaalde vorm een soort... ja, hoe noem je dat? Een safe house of wat dan ook... Uh, dat, uh, dat je dan in de gaten maar, wordt gehaald. Maar bedoel, wordt je gaan. Nu, bedoel je nu uh, in, in, in de kliniek? Nee, niet in de kliniek, maar op een gegeven moment... Is, als je, dat is als de, je, als stap, als je, als je, de stap na de kliniek. Een, de stap ja, naar de kliniek. Ja, dan krijg je... dan uh, ga je naar een sponsor. Ja. Een buddy krijg je in de kliniek in de eerste paar weken... om je ja, rechtwijs... Ja. Uh,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 voor mensen die verslaafd zijn. En zou jij daar, een van de gespreksleiders willen zijn? En toen heb ik meteen ja gezegd. Want helpen, onbaatzuchtig en onbezorgd mensen helpen, dat is heel belangrijk voor je herstel. Ja. Ook, ja. En geef je ook een goed gevoel. Weet je, dat zorgt ervoor. Ik heb er ook heel veel zin in om dat te gaan doen.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 Anders kom je niet na 30 jaar zelf van, van een bepaalde verslaving. Nee, op, hij nee is hij, En hij heeft ook wel hulp nodig. Ja, ja, ja, um, alleen al van zijn vrouw. Ja, uh, ook die Marguerite. was niet zachtzinnig. Want nee, ook nee. in het boek heeft hij daar het een en ander over verteld. Ja. Hoe dat gegaan is. En ook die spaarden hem niet. Nee, in dat, dat op zich. Nee, dus nee nou, we gaan even, we, over, ja, we uh, gaan even nee. naar Doe Maar. Ja. Ja. Dat wist jij al. Ja, ah, dat wist ik al. Ja, hier is Doe Maar. 32, 32 jaar geleden... Doe. De derde eeuw geleden begonnen met dit liedje. Sinds een dag of twee, blinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangeraapend hoofd. Dit is van mij. Is ook al zo'n Als ik deze plaat dan hoor van uh, Doe maar in 32 jaar... dan denk ik van ja, laatst is uh, deze plaat Niet nog uh, jongens, voor uh, mij gedraaid. Maar het is alweer uh, 18 jaar geleden. Ja. Zo, zo snel gaat de tijd ja. eigenlijk. Ja. Hè? Daar heb je geen idee van. Het is heel grappig dat je dat zegt. Hè, want ik, ik zat net te luisteren naar die plaat. En ik, toen ik het voor het eerst hoorde, ja. was ik heel jong. Ik ja. toen dacht ik bij mezelf, 32 jaar, dan ben je toch een beetje Dan ben je, dan ben je echt oud, lul, dan ben je echt oud. Ik ben, twee, ik ben 62. Ja, ja. Ah, maar 32 jaar geleden was dan je dus gewoon 30.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 Het was trouwens het jaar dat René dus weer helemaal terug was bij Doenbaar. Bij, ja, dat, is, dat was natuurlijk dat bijna, is bijna een film. Het is een my, bijna mythisch verhaal. En die vriend film. heeft het nog een beetje weten te temperen in dat, dat opzicht. Hè. Die heeft nog wel een beetje gezegd... Ja, het is, uh, het is natuurlijk... Voor een flink deel is het waar, zei hij op een gegeven moment. Maar uh, er zitten ook nog wel dingen van... Oh.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 Tot dusver, Tot dus weer wel. Want ja. alles uh, wat, uh, wat, uh, wat goed uh, gaat, gaat ook goed. Ja, maar ook. misschien zit dat wel in hem, denk ik. Doordat je op een gegeven moment met zoveel positiviteit dan uh, het leven aanpakt. Dat ja. ook alles in die in dat opzicht.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 Dat voor je uitleggen? Ja, we gaan afsluiten. Ja, met uh, iets Nog even, ja, waar ja. kunnen de mensen zich melden? Aankomende dinsdag? waar vindt het plaats? In de, in de blauwe tram, in Louis-David's carré. Ik sta buiten, ik ontvang iedereen. En het is op? Het is op uh, dinsdagavond, 6 augustus, de eerste keer. Is om uh, half acht Oké. Okay. En dan, hoeveel uh, weken doe je dit? Uh, de, de, de, geen einde aan. Oké. Okay. Nee, ik, ik ga het echt... Uh, ik ga het, we gaan het gewoon proberen.